Uur. Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog steeds te veel nieuwe coronabesmettingen. Het RIVM zegt dat er de afgelopen week nauwelijks verbetering te zien is. En onder jongeren stijgt het aantal besmettingen zelfs. We zien ook een, een lichte stijging in het aantal uh, besmettingen bij de leeftijdsgroep 13 tot 17-jarigen. En dat is dus anders dan de week daarvoor. De onderzoekers weten nog niet zeker of dat te maken heeft met scholen. Het Outbreak Management Team, een groep experts die het kabinet adviseert, wil in elk geval laten onderzoeken of de kerstvakantie wat langer kan duren. Daarmee hopen ze dat de coronabesmettingen dalen. Opnieuw veel nieuws over Forum voor Democratie. Baudet deed vandaag nog een stap terug en Kamerlid Theo Hiddema gaat uit de politiek. Hij is per direct uit de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Ariep had nog wat afscheidswoorden voor Hiddema. Ook fysiek was u een opvallende verschijning. U compenseerde het gebrek aan sokken bij de heer Klaver of het ontbrekende jasje bij de heer Quint. Ruimschoots. Het is al dagen onrustig door de appjes uit de jongerentak van de partij. Er werden racistische dingen over joden rondgeappt en nazi-ideeën toegejuicht. Daardoor is Thierry Baudet inmiddels geen lijsttrekker en partijvoorzitter meer. Het is ook een heel duidelijk signaal, ook naar de jongeren. Hou hiermee op, stop hiermee, dit doen we zo niet. Baudet blijft Forum wel helpen. Joost Eertmans heeft al geroepen dat hij de nieuwe lijsttrekker en partijvoorzitter wil worden. De naam van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden is bekend. Mensen mochten namen insturen. Veel zeiden dat ding moet Irma Sluis heten, vernoemd naar de beroemde gebarentolk. Maar dat werd hem niet. Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur een keuze gemaakt uit de laatste vijf namen die overbleven. En de naam van de grootste zeesluis ter wereld is... 3, 2, 1, zeesluis IJmuiden. IJmuiden. En degene die deze naam bedacht komt uit IJmuiden, mag bij de opening zijn en wint een taart. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een paar graden boven het vriespunt. Morgen is er in de ochtend veel zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking en de kans op een bui toe. Het wordt een graad of negen.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 love all over the world, uh, world, world. Uh. Must be a reason why I'm making examples Put a little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 Ik De hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is te vroeg voor versoepeling van de coronamaatregelen, zegt minister De Jonge. Die sluit zelfs niet uit dat de maatregelen met de feestdagen juist strenger worden. Het aantal nieuwe besmettingen daalt onvoldoende. Te midden van de onrust bij Forum voor Democratie is Tweede Kamerlid Theo Hiddema opgestapt. Kamervoorzitter Ariplas een korte afscheidsboodschap voor. Daarin zegt Hiddema dat hij zichzelf politiek arbeidsongeschikt heeft verklaard. En de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden gaat Zeesluis IJmuiden heten. De gemeente Velzen en Rijkswaterstaat hadden het publiek om namen gevraagd. Onder de duizenden suggesties die binnenkwamen waren de Sluizenmoeder, Sluisje sluisfeest en ook de Eerma Sluis. Dat het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen eerst zon, later meer bewolking en het wordt een graad of 9. EF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 Guess that's why We stay the same So tell me to leave our pack. That's why. I'm loaded up but I still stay Er zijn van die mensen die vragen van alles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 Zijn heel gelukkig veest, ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En een man die door de bomen schijnt en een ster boven een stand. Zie hem.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 We're